7 uur. Dorold Megens met het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen ziet geen redenen om na het spoorwegongeluk in Os de stint te verbieden. Wel gaat ze de toelatingsprocedure voor de elektrische bakfiets opnieuw tegen het licht houden. De minister heeft dat de Tweede Kamer laten weten nadat ze een spoedonderzoek heeft laten doen naar de stint. Ze schrijft dat de RDW en onderzoeksinstituut SWOF tien jaar geleden bij de toelating van de stint op de openbare weg kritische kanttekeningen hebben geplaatst. Het ongeluk in Os kost aan vier kinderen het leven, een vijfde kind en de bestuurster raakte een zwaar gewond. De Griekse regering wil nog voor het eind van deze maand 2000 migranten van kampen op de eilanden Lesbos, Samos en Chios verplaatsen naar locaties in het noorden en westen van het land. Volgende maand zouden nog eens duizend mensen naar het vasteland moeten worden overgebracht. De afgelopen weken was er veel kritiek van mensenrechtenorganisaties. De regering zou te weinig doen aan de slechte humanitaire situatie in de overvolle kampen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft tientallen automobilisten medisch laten keuren door een neparts. CBR werd door een automobilist op de fout gewezen, die ontdekte dat de arts niet geregistreerd stond in het BIG-register een voorwaarde voor medici. Pas na maanden gaf het CBR de fout toe. Het CBR biedt de 34 betrokkenen excuses aan en belooft snel nieuwe gratis keuringen te regelen. Cambodja laat een veroordeelde Australische filmmaker vrij. De 69-jarige James Ricketson werd vorige maand nog veroordeeld tot zes jaar cel voor spionage. Hij zat vast omdat hij zonder toestemming met een drone een bijeenkomst van de oppositie had gefilmd. Volgens de rechtbank had hij zich daarmee schuldig gemaakt aan spionage. Ricketson maakte al meer dan twintig jaar documentaires over Cambodja. Die worden in de hele wereld uitgezonden en hij heeft er veel prijzen mee gewonnen. Het weer vanavond bewolkt en buien met kans op zware windstoten. Morgen nog een enkele bui bij een matige tot vrij krachtige westenwind. en maxima tussen 14 en 17 graden. Zondag een kille dag met veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Ja, goedenavond uh, luisteraars. Uh, hartelijk welkom vanuit de uh, watersportvereniging Zandvoort. Clubgebouw. Prachtig mooie clubgebouw. Volop in de zon op dit moment. Er is net een bakje water naar beneden gekomen. Maar dat hebben we ons, over ons heen laten gaan. We gaan beginnen met het uh, vijfde sportcafé in Zandvoort. Gepresenteerd door... Uh ...CFM en Sportservice Noord-Holland. En ik ga dat samen doen. Ik ben Joop van Nes, met, samen met Andy Houtkamp. Andy, goeie avond. Hartelijk welkom. Dankjewel, Joop. Ja, Ik, ik ken het natuurlijk, hè. De, ja. de Zandvoorters. Uh, het vijf, de vijftig keer al, heel erg leuk. En Het is een hele aparte week geweest de afgelopen week. En eentje met uh, uh, diepe dalen. Vorige week zaterdag een collega van me overleden, Bob van der Tak... Ja. Echt uh, verschrikkelijk. En dan ga je daarna naar Barcelona. En dat is dan weer een enorm hoogtepunt om Messi te mogen zien voetballen. Uh, ondanks dat PSV met uh, 3-0 verloor. Maar je bent een uh, gezegend mens, wat dat betreft. Ik ben een gezegend mens. Ajax daarna, dan weer gisteren, dat Os. Echt verschrikkelijk de hele dag ziek van geweest. Ja. En dan vandaag weer, nou, ik mag wel zeggen, een hoogtepunt in mijn carrière bij ZFM. Naast Joop van S. Wat wil je nog meer? Dat bedoel ik. Jongens, ja, ja, ja, ja. Het leven is één groot feest. En, uh, we gaan er een leuke uitzending van maken de komende twee uur. Vorig jaar mocht ik het met Henny Rucker doen. Uh, Henny zit uh, waarschijnlijk wel in het zonnetje. Wat hebben we trouwens hier? Een prachtig uitzicht over de zee. Waar ik al genoten heb van gasten die we straks ook aan tafel gaan krijgen. Maar Joop, die krijgen we als eerst in dit eerste half uur, drie kwartier aan tafel. Ja, ben ik sta al gasten. In eerste instantie Joop Berense, sportwethouder van Zandvoort. Goedenavond Joop, hartelijk welkom. We gaan straks met jou praten over de sportnota. We hebben Barry Weeman, de regiomanager van Sportservice Noord-Holland. Ja, oké. Okay samen bekend. Nee, maar niet kwalijk. En dan hebben we uh, Martin Vergalen. Uh, die is uh, lid van de uh, Sportraad van Zandvoort. En de Sportraad waar ik zelf twee periodes in heb mogen zitten. Die gaan we ook even doorlichten. Ja. Doorzagen. <lacht> ah, absoluut. Dat kan hij wel hebben. Ja. ja hoor. Kom maar op. Uh, wat ik zo leuk vind is, uh, we hebben de afgelopen jaren steeds uh, Gertoni hier aan tafel gehad en nu een totaal andere wethouder. En ik ben zo benieuwd wie deze wethouder nou is. Wilt u zich het nog even voorstellen? Gewoon voor de luisteraars. Uh, wat heeft u bijvoorbeeld met sport? Nou, ik ben uh, Joop Beerus. Uh, naast een heleboel andere dingen heb ik ook sport in mijn portefeuille. En onderwijs uh, hoort daar trouwens ook bij. Uh, ik heb heel veel mee uh, met sport. Ik heb op een uh, redelijk hoog niveau ik, uh, voor hockey. dat is waar in het oosten van het land. Uh, ik heb ook uh, verschillende trainingsdiploma's. Uh, ik heb uh, zeg maar, twee kinderen die heel erg actief uh, hockey hebben. Ik heb, van, uh... ik heb in het bestuur gezeten van de Zandvoort hockeyclub, als penningmeester en later als voorzitter. Ik ben ook lid geweest van de sportraad in de tijd, dus als ik iets met sport heb, dan kan ik daar rustig op zeggen ja, helemaal. Als u thuis het eerste gedeelte van het antwoord niet goed hebt uh, kunnen verstaan... dat lag aan een uh, microfoon. We hebben een beetje een paar technische probleempjes gehad vanavond... maar dat moet kunnen. Uh, even nog terug naar uh, onze wethouder. Dat is... Uh, dan komt u weer in. Ja. En dan heeft de vorige wethouder... die had allemaal hele mooie grote plannen. Uh, over het uh, circuit. Over mooie hallen. Uh, neemt u die dan over? Of denkt u van nou, ik heb... Mijn eigen plan? Nee, uh, het is natuurlijk zo dat uh, ik zat, trouwens de vorige periode heb ik een tijd in de raad gezeten. Dus ik weet van uh, de sportnota. En we hebben die ook als, uh, als oude partij Zandvoort, uh, hebben we die ook van harte onderschreven. Dus ja. uh, het zijn zeker zo dat uh, daar zijn, uh, en de hele raad heeft hem onderschreven, uh, er staan heel veel goede dingen in en die gaan we gewoon uitvoeren. Mooi, ondanks het feit dat het de oudere partij Zandvoort is, maar oudere jongeren, daar hebben we er zat van. Hè? Uh, maar nou, ju juist, juist in die, uh, <laughs> ja. ja uh, nee, maar ik heb niks tegenwoordig ik ik ook, maar ik wil ja. ook nog sporten, ja. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel ouderen die nog heel actief zijn, eh, op allerlei fronten. En, eh, maar het gaat natuurlijk niet alleen om ouderen, het gaat om jongeren, maar het gaat ook om, zeg maar, hele... Uh, zeg maar leeftijdsgroepen in in het midden. Ja. Uh, daar wordt bijvoorbeeld ook als we praten over eenzaamheid. Hè, dat is uh, toch een factor die, uh, die meespeelt. Ja. Uh, bij ouderen, maar ook zeg maar, bij het, uh, laat maar dan noemen, het middensegment. En sport zou daar natuurlijk een hele goede uh, oplossing voor kunnen zijn, zeker als je praat over teamsporten. Ja. Want dan ga je gewoon gezellig uh, samen ga je, uh, ga je dingen doen. En dan, uh, ja, dan kom je toch weer andere mensen tegen. Je, je praat, je lacht, je huilt. Uh, ja. Kortom, ja. je doet er een heleboel ja, dingen. Een voor, voorbeeld bijvoorbeeld dus, is, is de Show de Boel. Bijvoorbeeld, ja. er, nou, er spelen heel veel uh, senioren. Ja. Laat ik ze zo noemen, Andy. Met, met alle respect. Uh, senioren die, die echt dan weer in beweging zijn. Bukken, gooien. Uh, ze zijn bezig. Ja. Ze zijn niet alleen. Ze zijn met, samen met een heleboel mensen... En dat, uh, dat, dat, ja, dat is helemaal geweldig. Ja, uh, Zonder meer, dus, zeg maar, ze komen in ieder geval uit de luie stoel. Ja. Uh, dus, uh, en, en ze komen in contact met andere mensen. En dat is gewoon wat dat betreft voor die groepen denk ik heel erg belangrijk. Even uh, naar de actualiteit. Groot nieuws, want morgen komt de minister naar Zandvoort. Ja, dat klopt. Minister Bruins. Mevrouw uh, Meneer Se Bruins komt hier uh, op bezoek. Uh, er is hier morgen uh, in het kader van uh, veiligheid is er, zeg maar, iets uh, met kitesurfen. Ja. Uh, ik weet niet of dat bekend is, maar uh, Zandvoort is aangewezen door de provincie als Durrpsport... Uh, uh, ...plek in, uh, langs de Nederlandse kust. Ja, dus we zijn wat dat betreft... Uh, ...wij noemen dat dan Papendal aan zee... Uh, ja. ...in ons uh, collegeprogramma. Vorig jaar uitgebreid uh, over gehad. En ja. fijn dat het ook echt uh, gerealiseerd is. En we hebben wat dat betreft in ieder geval... ...support ook van de provincie uh, in, die, uh, in die zin. Het enige nadeel is... ...die hebben geen geld. Ja. Dus ik hoop dat uh, minister Bruijs morgen wel met een zakje met geld komt... ...zodat we hier wel ook uh, iets van de plan kunnen realiseren. Is dat een reële, reële, is is reële verwachting? Ik wil het net vragen. Is het reëel? Is dat een reële verwachting? Nou, ik weet niet of het een reële verwachting is. Het is wel een verwachting. En als we daar met z'n allen op ha blijven hameren natuurlijk in de politiek, dat we zeggen van, het is wel leuk dat jullie ballonnetjes oplaten, van dat er allerlei dingen moeten gebeuren. Maar eh, we weten nu al eenmaal met z'n allen van eh, ja, voor niets gaat de zon op. Precies. Eh, en eh, als je dan A zegt, dan vind ik ook dat de politiek ja. B moet zeggen. De de, de, de Nederlandse kijtservicevereniging, die komt zo meteen ook aan tafel ja. trouwens. Eh, dat bestaat maar uit 3500 leden. Maar die hebben we zowat al in zand voor, die kitesurven. Wordt niet tijd dat iedereen zich erbij uit gaan sluiten? Nou ja, dat, dat, daar, daar ga ik in principe nee, dit, dan, we natuurlijk uh, niet over. maar ik, zou Je bent wel ik, het, wethouder van sport ja, in Zandvoort. Maar, maar kijk, als we natuurlijk echt iets willen organiseren, dan moeten we dat samen doen. En uh, wat dat betreft is het goed dat ook de sportraad hier aan, uh, aan tafel zit. En uh, sportzorgers uh, wat dat betreft, om, om, omdat wij als gemeente, wij kunnen dat natuurlijk niet alleen. Uh, ook met, bijvoorbeeld met, uh, met de vorming van de sportnota, uh, daar hebben we ook ge hulp gehad en, en, van de sportraad. Uh, en dat is ook goed. Uh, daarmee ze, zij hebben zeg maar, ook de sportverenigingen hebben een stem in het, uh, in het hele gebeuren. En daar kunnen we samen met elkaar denk ik hele leuke dingen doen. En, Waar we al mee bezig zijn. Hè? We hebben net zeg maar, het nieuwe kunstrasveld van, van de hockeyclub. We zijn bezig met de, met de sporthal, de tennishal. Dus er gebeuren wat dat betreft heel veel, denk ik, heel, heel veel mooie dingen. Ik vind het wel grappig, want uh, jaren geleden, toen we zo'n beetje het eerste sportcafé hadden, werd er steen en been geklaagd. Niets was er mogelijk op het sportgebied in Zandvoort. En toch, in die vijf jaar dat ik hier nu mag komen, zie ik dat er dingen gerealiseerd zijn. Een Papendal aan zee, waar uitgebreid over gesproken werd. Wordt het een opblaashal of een vaste hal? Nee, het wordt een vaste hal. Ja, dat is toch geweldig? Ja, maar we hebben natuurlijk een tennisvereniging die heel hoog speelt. meedoet om het Nederlands kampioenschap met heel veel leden. Een van de grootste verenigingen in Nederland. En wat dat betreft is het ook goed dat die gewoon erin Hoe is het met het circuit? Hoe staat het daarvoor? Heel goed, denk ik. Ja, maar we willen maar één ding, hè? Nou ja, wij willen graag de Formule 1. Dat is duidelijk. Hoe... Hoe werkt dat? Uh, zijn jullie bezig met uh, uh, bijna uh, in de Formule 1 te komen? Dus bij de Hoge Pieten? Nou, ik, kan daar, ik kan daar zelf niet zoveel over zeggen... want dat is uh, zeg maar, uh, mijn collega van uh, toerisme en economie... die doet in principe uh, het circuit. Uh, maar het is het toch is sport? In, het is, ja, ook. Dus daarom we trekken we uh, wel veel op met elkaar. Uh, maar het is in, principe in eerste instantie natuurlijk aan de mensen van het circuit zelf om die zaak voor elkaar te brengen. Er is heel veel geld mee gemoeid. Dat geld hebben wij als gemeente natuurlijk nee. niet. Dat mogen volstrekt duidelijk zijn. Wij juichen het alleen maar toe als gemeente. En dat hebben we Recentelijk hebben we daar ook nog een motie van aangenomen van de VVD... waarin we zeggen van als gemeenteraad willen we in ieder geval dat graag faciliteren. Daarbij zeg ik wel, en dat is nog wat anders. Kijk, De Formule 1 is natuurlijk heel erg belangrijk... maar ik denk ook dat het circuit op, aan zich voor Zandvoort heel erg uh, belangrijk is. Want uh, zeg maar, ja, het, uh, alles bij elkaar duurt. De familie 1 uh, duurt zeg maar, drie weken. Maar dat houdt in dat we dan nog uh, bijna vijftig andere weken over hebben. Tuurlijk. Waarbij er dan ook... En er zijn gelukkig al heel veel activiteiten op het, uh, ja, op het circuit... Ja. waar we gewoon als gemeente... Kijk als, uh, als, als je de agenda ziet van het circuit... die is uh, zo goed als volledig gevuld. Ja. 365 dagen in het jaar. Maar Joop, heb je dan... Uh, dan stel ik ook aan jou de vraag. De, de kip en het ei heb je. Hè? Ja. Er wordt geëist dat het circuit uh, uitbreidt. Het circuit zoals het nu is, is geen Formule 1 circuit. Het moet de, groter worden. Maar dat is niet helemaal waar. Oké. Okay. De, de coureurs aan zich, die zeggen het is een old school circuit. En ze komen hier graag. Echt de grote jongens komen hier graag. Ze hebben allemaal hier gereden in de Formule 3. Ja. Voordat ze in Formule 1 gingen. En ze vinden het een geweldig circuit. En er zal uh, aan de eisen van, van, uh, van de, de organisatie a, uh, het een en ander aangepast moeten worden. Uh, uitloop van twee bochten en een beetje meer uh, ruimte uh, bij, voor, voor het greffel. Ja. Maar dan kom je bij de wethouder. Ga je dat vooraf doen? Zonder dat je de zekerheid hebt dat hier Formule 1 terugkomt? Of wacht je tot het moment dat ze zeggen van nu kunnen jullie uh, aan de gang gaan? Ik denk namelijk persoonlijk dat als je proactief bent, dat je veel meer kans maakt. Nou maar nogmaals, dat is zeg maar een aspect wat niet aan de gemeente is, maar dat is in principe aan de eigenaar van het circuit. Uh, je moet ook niet, uh, het is niet zo dat vandaag uh, komt het groene licht en morgen hebben we die uh, Formule 1. Nee, uh, dat, loopt, uh, dat loopt over een aantal jaren. Ja. Uh, ik geloof dat we nu mikken op 2022, als ik me niet vergis. Dus we hebben nog wat, uh, wat, wat jaren wat dat betreft als voorbereidingstijd. Er uh, zal dus ook uh, zeg aan maar, uh, de infrastructuur misschien rond het circuit nog wel wat uh, moeten gebeuren. We zullen ook met uh, uh, onze omliggende gemeentes bijvoorbeeld moeten kijken van uh, wat doen we nog verder aan parkeervoorzieningen van, uh, om nog de bereikbaarheid uh, te vergroten. Dat wordt vaak als primair probleem gezien. Ik zie dat zelf niet zo. Want op een mooie zomerse dag hebben we hier ook 100.000 bezoekers. Ja. Dat wordt wel eens vaak vergeten. Hè, dat iedereen zegt van, van ja maar dat verkeer op zo'n uh, formule dag dat is dan echt een probleem. Nou dat is helemaal geen probleem. Want normaal gesproken kunnen we dat ook goed verwerken. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat probleem verder oplossen met onze buurtgemeentes. En daar zijn we natuurlijk hard mee uh, in, uh, in gesprek. Dan, dan lossen we dat op. Maar er zit alleen parkeren dat dus ook aan- en afvoer. Ja, maar daarom zeg ik ook van, ja. ja maar als je kijkt van bijvoorbeeld als wij eh, langs de A9, hè. Ik, ik, ik kijk maar even bijvoorbeeld het IKEA-trein ja. eh, ja, ja, ja, bij ja, ja. Haarlem. Dus, dus, vlakbij de ja, A9, het maar. er zit een station bij waar ze zeg maar, eh, binnen no time in ja, Zandvoort zijn. Als we dat, en we zijn ook in gesprek met... de minuten lopen, de zon, je te zeggen van, Je kunt, als we 6 tot acht keer zeg maar, die ja, nee. trein kunnen laten rijden... bij wijze van spreken nee. van Spaar en Woude naar, naar Zandvoort... Precies. dan is het, het probleem is opgelost. Zal het dus Noord... de Noord-Zuidlijn door moeten trekken via Hoofddorp naar Zandvoort? Ja, dat is een heel goed eh, voorbeeld. team sport service in ja, Zandvoort. Want we hebben nog meer gasten aan tafel. Daar zitten we over, en uh, we zitten hier met Barry deeman ja. Barry, dan zitten we te praten over topsport, hè? En we hebben het over ja. tennis, en we hebben het over kitesurfen, we hebben het over Formule 1. Maar jullie zijn meer gericht op de breedte sport. Nou, ik wil vooraf nog wel wat zeggen. Ook, want... Goed in de microfoon. Ik gaat. zal in de microfoon praten, kan iedereen me horen daar. <laughs> ja. um, uh, ik moet zeggen, de gemeente Zandvoort is wel een hele proactieve gemeente. Uh, als, nou ja, goed, dat gaf jij ook al aan, hè. wat vergelijkt tot vijf jaar wat het nu, en wat ja. ze nu. Maar als je dat ziet dan hoe ze de sportnota hebben samengesteld. Uh, is denk ik op een hele mooie bijzondere manier gegaan. Want het is vooral vanuit onderuit, vanuit de gemeente zelf, vanuit nou ja, verenigingen uh, hebben ze contact mee opgenomen, de sportraad. Uh, dus de burgers van Sanford hebben mee kunnen denken, mee kunnen praten uh, tot, tot, standkoming, tot, uh, tot eh, voor de tot standkoming van de, de sportnoten. Uh, en ik denk een compliment aan de gemeente dat het een hele mooie nota geworden is. Ja, ja daar ben ik uh, mee uh, eens. Even terug. Uh, de, de, kom even met de, de speerpunten dan. Wat, wat staat er nou in die nota waarvan je zegt dat is nou echt waarom het een mooie het is, nota is? Het is echt heel ambitieus, maar ja. inderdaad. Nou, ik kan het in vertellen: de, de speerpunten voor sportteams Sportservice uh, zijn voor ons vooral uh, voor, de, voor, de, voor de burger in, de, in Zandvoort. Uh, je hebt sport in de wijk, uh, dus sport naar de wijk brengen voor de, voor de burger in hun eigen leefomgeving, uh, de mogelijkheid hebben om te bewegen. Uh, en dat kan je zien van wandelgroepen tot aan uh, nou ja, bepaalde sportveldjes die uh, in de openbare ruimte neergelegd worden. Uh, daar kunnen wij een bijdrage aan leveren met een aanbod. Uh, maar dat, en... dat leg, je, leg je neer bij de gemeente en die vult dat in? Nou ja, in overleg met uh, onder andere bu buurtbewoners, wat is die behoefte nou eigenlijk? Hè? Welke behoefte heb je als het gaat om beweging in je eigen leefomgeving? Dan... Horen wij dat en dan zijn we in gesprek met de wethouder. Uh, de sportraad die informeert ons ook, want die hebben ook heel veel contact natuurlijk met verschillende partijen. Uh, nou ja. Is het een beetje wethouder? Is het een beetje weg? Dat weten we nog. Dat niet. weten we nog niet. Want ik, nou, en die, ook, hij is nog eh, maar net wethouder. Ja, kom op. Eh, volgens mij vanaf juni, als ik het goed heb. Vanaf juni uh, de wethouder. Dus, oh, ik Met heb een maand of uh, drie-vier. Hij is helemaal vers. Je kan het nog helemaal vormen. Net, net kennis gemaakt. En, uh, dat is, uh, was niet verkeerd. Laten we het zo. Uh, ik ben Mooi. heel nieuwsgierig waar het naartoe gaat, maar uh, de eerste uh, ontmoeting was goed. En dan hebben we ook nog een sportraad in uh, Zandvoort. Uh, we hebben een lid van de sportraad en van de tennisschool. Uh, Martin van Galen, uh, kom dicht bij de microfoon, ja. zodat we je kunnen horen. Uh, de sportraad, nou, maakt me niet uit welke. Nou, de twee, de, dit is Als goed, nu, ben je het net. Uh... Nee, nee, Trump, niet, niet twee, dat is niet goed, twee. Ah zo, dan. Oeps. Ja. <laughs> is live, en dit moet kunnen. Ja, ach, alles moet kunnen, jongen. Uh, nee, je leek net op uh, Trump, net, met uh, twee microfoons voor je neus. Ik, wat gewend, dus. <laughs> ik weet niet of je iets met hem gewenen hebt, maar... Uh, Martin Verhalen. Uh, laat ik eerst eens even beginnen. We hebben net uh, sports, team Sportservice even aan het woord gehoord. Uh, jullie hebben iets leuks gedaan met de groepen zes van de basisscholen. Namelijk gratis tennisles. Dat heeft de tennisvereniging en de tennisschool hebben dat gedaan. Ja. Ja. Dat is leuk. En, ja, dat is hartstikke leuk. En, en dat is, nou, Dat is een van de dingen waarvan de sportraad heeft gezegd... Van als je nou uh, met, met, met weinig middelen uh, de, de jeugd wil bereiken... om naar je club te krijgen... dan kan je dit soort dingen in plaats van, van gymles... kan je dit soort uh, momenten inlassen. En want we weten van gymles, waar je het dan over hebt... Daar wordt uh, bijna alles van uh, de nek omgedraaid, hè, de uren. Is dit een manier om sporten op, op de basisscholen uh, terug te brengen? Of is het er al genoeg? Nou nee, het is, het is in principe nooit genoeg. Maar het is, uh, het is een middel om uh, uh, aandacht te krijgen voor je vereniging. En het is een middel om aandacht uh, te, bre uh, te brengen onder de mensen die eigenlijk niet sporten, uh, overgewicht... Uh, allemaal dat soort dingen, dat is daar wel een, een makkelijke ingang door. Maar dan is tennis maar één sport? Ja, nou, het, we hebben natuurlijk het, het schoolbasketbal, we hebben het schoolvoetbal, uh, we hebben het schoolhandbal uh, gehad. Dus al die uh, aspecten die mogelijk zijn, die, die, die willen we daarin aanboren. En als dat breder kan bij de turnvereniging of bij de, uh, de badmintonclub, uh, ook graag. Nou even, Barry, als jij die microfoon even wilt pakken. Want uh, ik woon in een hoofddorp, dus hier niet al te ver vandaan. Daar ben jij ook actief. Ja. Daar hebben we een sportpas gehad. dan kon je met één pas bij vier verschillende sporten als, zeg maar, jongere uh, sporten. Ja, je talent ontdekken. Ja. Uh, dat bestaat nog steeds. Is dat geen idee voor Zandvoort? Heeft Zandvoort al. Het is ook, is ook besta ja? bestaat in Zandvoort. Ja. ja. En wordt daar veel gebruik van gemaakt? Maar alleen voor de basisscholen hier, hè? Ik zit even, even te kijken naar die microfoons, jongens. Welke doet het dan wel en welke doet het niet? Want het is voor de radio redelijk handig. Even wat technische redelijk vragen. Vanzelf. Degene die het niet doet, zou je zo vriendelijk willen zijn om hem van tafel te halen? Want anders lopen we echt alleen maar heen en weer te slepen. Ja, we of die is er vier. Nee. Nee, nou ja niet. goed, we gaan verder, we gaan verder met, met Barry. Ja, uh, goed. Even kijken. Volgens die mij ben ik nu... Het? Weer... Ja, die ja. doet het. Ja, Uitstekend. Ja, ja. Uh, goed, dus wat dat betreft zit er wel vooruitgang in, in sport... zowel op het uh, bredere niveau als op het uh, hogere niveau. Ja, de, nou ja, brede sport zeker. Uh, ik, ik, ik refereerde net al even aan de sportnota. Uh, ja. En daar zijn ook een aantal doelstellingen opgenomen... om juist die brede sport... juist, uh, wat mijn collega van de sportraad ook zegt... Van, uh, dat dat stimuleringsprojecten zijn om kinderen jongeren volwassenen aan het bewegen te krijgen. Uh, dus wat dat betreft... ...de jeugdsportpas sportpas... Uh, ...is zeker ook hier... Uh... Dan ga ik eventjes... En, uh, even, ...even voor de even, luisteraars even, thuis... Even ...we moeten oude... af en toe even met de uh, microfoons... Uh, ...heen en weer Maar hij, hij heeft het over de ouderen en ja. die. Uh, ja. In het verleden hadden we hier het Groningen model. Ja, Galm. Galm. Galm. Gaat het door? Gaat het weer nieuw beginnen? Want ik heb er niks meer van gehoord. Want en... wat is dat? Even uitleg... Uh, galm is uh, sporten voor ouderen. En dat, uh, ja, senioren. Seni wandelen. Senioren, echt voor senioren. Is, uh, ja, senioren. Dat is wandelen in een gymzaal, maar Allemaal op een niveau dat, ze, uh, dat het laagdrempelig is voor ouderen om te kunnen bewegen. En bijvoorbeeld, nou ja goed, scheudeboelen is ook een sport. Maar nou, iets actiever dan dat. Zo moet je het uh, zeggen. Maar het, het, is, het is een jaar of uh, vijf, zes geleden is de gewezen, ja. twee jaar. En, Weet het al Twee jaar. Het is, maar het dat, is verdwenen. Uh, ja, de, ik, ik, wat ik weet uh, is zijn er uh, andere activiteiten voor teruggekomen. Hè? Dat is uh, het wandelen voor ouderen. Hè? Dus we hebben wandelactiviteiten die we nu organiseren. Waarbij we met groepen ouderen aan het wandelen zijn. Uh, een mooi voorbeeld is. Uh, dat hebben we de laatste twee jaar uh, volgens mij opgezet. En dan kijk ik ook naar mijn collega Hubert. Is walking football. Walking football. Ja. Ja. Walking oh. voetbal is een van de uh, activiteiten die we nu voor ouderen uh, opgepakt hebben. Het begint landelijk heel groot. Je worden. ziet nu dat het inderdaad landelijk echt een hit aan het worden is. Ja. Het is zelfs uh, uh, uh, uh, internationaal. Ja, ja dus. dus Wereldkampioenschappen dus, zijn er. Uh, um, ja, het is niet meer Gallen, maar er komen, zijn wel echt andere uh, activiteiten voor. De, Tot slot wil ik even meneer Berensen nog. Uh, hierover horen, want ja het uh, klinkt allemaal zo mooi u, u komt gewoon in een gespreid bedje nou oh, dat zou ik nou ook weer niet willen zeggen van, uh, zeg maar, nota is natuurlijk hartstikke mooi maar moet wel uitgevoerd worden ja. en uh, we hebben als, uh, als grootste partij hebben we, uh, na de verkiezingen een, zijn we bezig gegaan met een raadsprogramma dus dat wil zeggen van dat alle partijen die zijn betrokken bij uh, datgene van wat wij in Zandvoort met elkaar willen en daar is de sport daar is daar één onderdeel van. Maar er zijn, we zijn heel ambitieus, ook op een groot aantal andere vlakken. Uh, ik heb net al even gezegd, van, uh, centjes is dat wat dat betreft ook belangrijk in dat ja. gebeuren. Uh, maar uh, de sport die doet zeker wat dat betreft mee. Uh, dus er zijn uh, wat dat betreft plannen. Ik heb al even gezegd, hè, van net het kunstgrasveld voor de hockey. Uh, de tennishal uh, zeg maar, uh, waar we mee bezig zijn uh, om dat zo snel mogelijk te realiseren. En als het even mee zit dan, dan uh, moet hij eigenlijk uh, voor het begin van de winter volgend jaar moet hij, uh, moet hij er staan. Uh, de deurfsport waar we mee bezig zijn. Is er, is er ruimte voor, dus betreft... even interpreteren, is er ruimte voor die hal? Waar moet die komen? Nou er zijn nog wat dat betreft wat verschillende plekken. Uh, waar die precies moet komen daar uh, zijn we nog niet helemaal uit. Uh, want dat hangt ook nog van verschillende omstandigheden af. Uh, maar er is wel ruimte voor. Dus we hebben wat dat betreft drie, vier uh, locaties waar die zou kunnen komen. Hij gaat er komen. Hij gaat er zeker, wat mij betreft in ieder geval gaat hij er zeker komen. En ik ga er vanuit dat gezien uh, ook wel de toezeggingen en, uh, en het feit dat het gewoon moet gebeuren. Ik bedoel, maar daar is... Uh, uh, oh, dat is in, het, in het verleden zat dat de tennisclub en de tennisschool, die dat natuurlijk uh, bij Grandorado. Uh, daar is geen ruimte meer, want we gaan ze andere plannen hebben met het gebouw. Dus uh, wij kunnen gewoon een dergelijke vereniging als gemeente, vind ik in ieder geval, niet in de kou laten staan. Dus die hal die komt er. Dat is een ding fijn, wat fijn dat u er was. Over vijf jaar vieren we het lustrum. En dan hoop ik dat uh, alle plannen die we nu hebben... Dit is het eerste, omheen. ja, het volgende, 10 ja, okay. jaar bestaan. En dan hoop ik dat we vlak nadat we uh, genoten hebben van de Formule 1-race op Zandvoort. daarna dit uh, sportcafé weer kunnen houden. Blijf nog even gezellig uh, hangen. Uh, kunt u zeker? ook uh, uw eigen topsporters uh, nog even aan het woord horen. En morgen heel veel plezier bij het uh, bezoek van de minister. Barry Weeman, hartelijk dank. Blijf ook nog even zitten. Wie weet komen we nog met je verder aan het woord. En Martin Vergalen gaan we in een tweede half uur ook horen. Maar eerst even muziek. that might be a little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 Een, een, een ruurig uh, moment van de rust was het eigenlijk uh, in die... Mooie muziek, hè? Niche was dit. Ja. Uh, you would have been... En uh, ik moet nog even iets anders zeggen, want ik ben altijd wel van de muziek... Uh, als je iets gehoord hebt, dan moet je ook weten wat het is. Het allereerste plaatje, wat we net na zeven uur draaiden... Plaatje, hoor mij nou, overhouden uh, gesproken. Ja, nou, um, Oké. Okay. was uh, een Zandvoorter, een uh, Zandvoortse singer-songwriter... Ruud Houweling, Why We Are Here. En hij is te vinden in de betere platenzaken. Waarvanakte. Zo so is het. We gaan het tweede gedeelte van DSU beginnen. En we hebben een nieuwe gast aan tafel. En die, we hebben onder andere Marco uh, Tangelder, Voorzitter van de watersportsvereniging Zandvoort. We hebben Judith van Gelder. Voorzitter van de Zandvoorts Hockeyclub. En we hebben uh, Hans Schmid. Hans Schmid is uh, van de Tennisschool Zandvoort. En lid van de Sportraad Zandvoort. Hartelijk welkom. Uh, we gaan uh, even lekker clubbelen. Toch? Nou, ik wil eerst met Marco beginnen. Allereerst... Uh... Jullie zijn gastheer, dank je daarvoor. Heel erg leuk. Van harte En jullie hebben, ik vind het uh, een gaaf gebouw wat jullie hebben. Ja, mooi hè? Dit is echt, uh, ja. Daar ja. kun je wel trots op zijn. Nou, zeker. En weet je wat ik nou zo leuk vind? Ik, uh, ik heb een hele goede vriend. Die is wethouder in uh, Haarlemmermeer. En die is nogal van uh, uh, zuinig doen. En ik ging hier even naar het toilet. En wat viel mij op? Dat als je naar het toilet gaat, het licht aangaat als je binnenkomt. En uitgaat als je weggaat. Met andere woorden... Jullie doen er zelfs aan uh, kostenbesparing ja, en milieu. Dat klopt. Dat klopt. Uh, duurzaamheid staat uh, hoog in het vaandel. Ja. Uh, en uh, we moeten natuurlijk goed op dit gebouw passen. Want uh, bij de luisteraars in Zandvoort die hebben waarschijnlijk wel gemerkt... dat het redelijk spookt buiten. Ja. Harde wind. Uh, we hebben net uh, 52 knopen gemeten. En dat ik weet niet even, eens wat dat is even, op de schaal even, van Lofor. Maar dat, dat zal zo'n windkracht uh, -9, 9 zijn, denk 9. ik. Okay. Uh, Helaas is er net ook een uurtje geleden ook een katamaran losgeslagen. Gelukkig uh, zonder schade tegen de duin beland. Maar uh, ja, wij zitten hier natuurlijk uh, hier uitermate veilig in dit prachtige clubhuis. Ja. Daar heeft er wel een beetje wind, wind gestaan. Ja, ja er ge heeft heel veel wind gestaan. Ja. Geen gewonden? Geen gewonden, geen schade behalve aan de boot zelf. Maar uh, zoals, uh, zoals jullie merken zitten we hier uh, uitermate warm en veilig in dit uh, prachtige clubhuis. Er zit hier ook een uh, enorme trotse voorzitter van de Watersportvereniging naast me. Nou, absoluut. Ja, ja ik denk dat wij een fantastische vereniging hebben. We zijn uh, opgericht in 1966. Toen was het een, uh, een, uh, ja, een klein zeilclubje, met name Katamarans. Vriendenclubje. Open bootjes, vriendenclubje. Ja. Klein, De oprichters van die tijd en hun kinderen lopen hier gelukkig nog steeds rond. Maar de club heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van het kleine traditionele zeilclubje tot een grote omni-watersportvereniging. En dan moeten we even een stapje in de tijd maken. In 2010 stonden hier nog de containers op het strand. En dit prachtige clubhuis is opgeleverd in 2011. En grotendeels ook door de leden zelf gebouwd. Uh, dus ons motto is voor en door de leden, we doen hier heel veel met vrijwilligers uh, en, en daardoor voor, kunnen we dit ook realiseren. Een van de voorwaarden van de provincie was dat jullie echt ook op de, de, de, de kosten zouden letten. En de kosten bedoel ik dan van, van uh, gas, licht, water, dat soort zaken. Ja. En dat hebben jullie gedaan? Ja, dat hebben we zeker gedaan. Uh, <klaars> en uh, wat ik al zei, duurzaamheid staat uh, heel hoog in ons vaandel. Dus hier op het dak liggen allemaal zonnepanelen. Okay. Uh, dus wij uh, genereren onze eigen energie uh, voor het grootste deel zelf. Uh, maar we zijn dat nog steeds verder aan het uh, uitontwikkelen. Dus, uh, en de sporters gebruiken weinig benzine? De sporters gebruiken geen benzine. Nee. Uh, wij ja. doen alleen maar wind, water en spierkracht ja. aangedreven sporten. We gebruiken wel iets benzine, want we vinden veiligheid ook van groot belang. Dus bij onze evenementen en wedstrijden hebben wij wel varend materieel op het water. Ze uh, dus hebben een eigen riep, een eigen jumbo. Uh, nou ja, die varen op ook benzine. Maar jullie gebruiken maar... ook de, de standaardse Daar werken wij nou mee ja, samen. Ja, ja, ja, ja, ja, okay. ja, dat zijn onze goede buren uh, waar we een hele prettige verstandhouding mee hebben. In het de eerste, hebben half uur, eerste half uur hebben we het al verteld dat morgen de minister komt. Ja. minister Bruins, die komt hier ja. naartoe. Um, wat komt daarvoor kijken? Wat moet je ten eerste doen om hem hier te krijgen? <laughs> nou, uh, dat is niet aan mij geweest. Want uh, de veiligheidsdag die morgen hier plaatsvindt... Uh, ja. wordt georganiseerd door de Nederlandse kaartvereniging. Uh, daar gaan we straks ook verder over, over ja. spreken. Zij hebben de organisatie in de hand. Uh, wij zijn alleen <clears throat> zo gelukkig dat we... Uh, die dag mogen hosten, zoals dat heet. Dus wij stellen ons clubhuis, ons materiaal ter beschikking. Maar ook de KNRM heeft uh, Het hier is in een... samenwerking met ja, de KNRM, ja. inderdaad. Um, en um, ja, kijk, veiligheid is natuurlijk enorm belangrijk... bij een snel groeiende sport zoals kitesurfen. Uh, het, het is een durfsport, mm -hmm. het is veilig geworden. Maar je moet wel weten hoe je het op een veilige manier moet kunnen doen. En het is ook bela van belang dat de kitesurfer begrijpt wat het werk van de KNRM is en wat zij zelf kunnen doen om ook, mocht er iets gebeuren... Uh, maar daar gaan we straks met de zelf ook uitgebreid over praten. praten. Want ik wil, uh, en het is niet zo netjes, maar uh, we laten de dame als tweede aan het woord dit keer. Maar ja, tegenwoordig met uh, uh, feminisme en, en maakt dat allemaal niet meer uit. Niet meer de dames... Eerst, maar ik geef even de microfoon door. Jullie wel ja. wel veilig hoor. Ja, ja. Judith van Gelder, voorzitter van de Zandvoortse hockeyclub. We hoorden de wethouder zeggen dat er een uh, prachtig nieuw kunstgrasveld komt, of er al is. Al is. Afgelopen zomer is, het, uh, is er een waterveld bij ons aangelegd, en daarmee gaan we ja. helemaal mee met uh, de tijd. Hoe komt het toch dat al die hockeyclubs dat zo slim spelen? Die krijgen altijd alles voor elkaar. Het is de charme van een vrouwelijke voorzitter. Ah, <laughs> dat, dat zal het zijn. Nou, in Hoofddorp hebben ze een mannelijke voorzitter... maar die krijgen ook alles ja, voor elkaar. Okay. <laughs> ja, Maar toch valt dat op. Bij hockey eh, is er altijd veel mogelijk. Hoe komt dat? Nou, dat, ik, ik, dat weet ik niet. Ik denk dat er een, sowieso een goede verstandhouding nodig is... en dat we ons dat ook bewust zijn met... Uh, de gemeente, die, die is er ook. We hebben een hele bijzondere verstandhouding met de gemeente. Uh, ook een gemeente die luistert. Dus daar zijn we heel blij mee. Um, maar ik moet zeggen dat dat uh, ook niet altijd zo geweest is. Dat wil zeggen, de gemeente luistert misschien wel... maar heeft ook niet altijd uh, de financiële mogelijkheden. Mm -hmm. Dus uh, ook wij hebben meegemaakt dat er een periode is geweest... dat er niet zoveel gedaan werd aan uh, de hockeyclub of aan ja. de velden. Maar uh, nu zijn we gelukkig in de positie dat het de afgelopen twee jaar... Dat daar toch een inhaalslag is gemaakt. Waaronder dus het waterveld van afgelopen zomer. Maar ook het nieuw kunstgrasveld als tweede veld. Ja, Jazeker. Ja, een zandgestrooid dus dus veld als twee tweede veld in twee, twee, jaar, twee jaar tijd. Kijk, ja. dat nou, bedoel ik. Wat hebben jullie nog te wensen? Uh, nou, we hebben nog een. We hebben een heel mooi clubhuis. Dus ja, ik, nodig van, <laughs> ik nodig jullie van harte uit. Een prachtig gelegen clubhuis. Uh, maar wel met uh, iets wat vooroorlogse uh, kleedkamers. Wow. <laughs> het, het, is, het is nog heel nostalgisch, laat ik het heel leuk uh, zeggen. De kleedkamers. Want het, de kleedkamers zijn heel nostalgisch. Ja. Prachtig met maar terrasso tegels. Als vereniging, maar vereniging toch, zijn er nog één wenset <laughs> en dat is dat de dat kleedkamers opgeknapt ja, worden. Ja, ja. Nou, dan, uh, dan zit je wel goed als vereniging. Ja, wel toch? Dus, uh, nou ja, nee, we hebben zeker niet te klagen, maar daar valt nog best een slag te maken. Maar de, de velden zijn wel het meest belangrijk. Uh, maar gewezen. Judith, ik, ik, ik volg het hockey al heel lang. Dat weet je. Ja, ja. Ik zie dat hockeyers eigenlijk zich niet omkleden op het veld. Of uh, in de kleedkamer. Nee. Die komen omgekleed naar het, het veld toe. En die gaan ongedoucht in dezelfde kleding naar huis. Waar hebben jullie kleedkamers voor nodig? Nou, het is sowieso een verplichting om ja. kleedkamers te hebben. Ja, dat dus begrijp ik maar. Dat is zo. Maar ik ben het helemaal met je eens. Nou, er zijn wel uh, ploegen zeg maar die uh, douchen boven. Uh, maar het is waar inderdaad, we zijn heel anders dan de voetbal, waar iedereen wel uh, netjes onder de douche gaat. De hockeyer komt aangekleed aan en gaat ja. in hetzelfde spul gewoon weer naar huis. in hetzelfde klopt. Ja. Ik, ik heb zelf uh, met de baasman in voetbal veel uh, vervoer gezorgd voor, voor de jeugd. En als ze bij mij niet gedoucht hadden, kwamen ze bij mij de auto niet meer in. Dat zou bij de hockey toch ook moeten? Ja, dat zou inderdaad kunnen, ja. maar dat is kennelijk ze toch iets moeilijker tussen de oren <laughs> te krijgen. Het uh, is wel een landelijk probleem hoor trouwens. Want, uh, ik denk het ook. Ik geloof dat we met de hockeyclub wel een redelijk uh, gezonde vereniging hebben. Ik Geldt datzelfde ook Vraag ik maar voor de tennisschool? Hoe gezond zijn jullie? Uh, wij zijn heel gezond. Wij hebben, we hebben heel veel leden met de tennisclub. We, hebben, ja. we zitten op 900 leden. En uh, eigenlijk alle, alle geledingen gaan goed. We hebben, er wordt heel veel uh, door de recreanten gespeeld. We hebben 350 jeugdleden, waarvan 200 kinderen onder de elf. Okay. En we, hebben, uh, we zijn heel goed vertegenwoordigd in toptennis. We zijn dit jaar kampioen van Nederland geworden. Ja. Aan het woord Hans Schmied, trouwens. Ja, dat wilde ik net zeggen. Hans Smit, uh, Kiki Bertens. Ja. Uh, hoe belangrijk is dat voor een tennisschool? Dat zij het zo goed doet? Nou, ik weet niet of zij voor onze tennisschool heel belangrijk is. Maar voor het hele tennis in Nederland is nou ja, het ongelooflijk. Uh, belangrijk. Dus ook belangrijk. voor de tennisschool. Ja. Kinderen gaan... Als ik Kiki Bertens uh, zien, stel ze wint uh, een keer het US Open. En ze heeft natuurlijk geweldige toernooien al gewonnen dit jaar. Maar ze wordt echt heel groot. Je denk ziet er alleen weinig op de televisie. Dat nou ja, is heel belangrijk natuurlijk. Dan moet je een uh, paar tientjes betalen voor uh, Fox. <laughs> <Ja>. Schriep. <laughs> hey, ik heb Fox. Ook. Nee, dat het nee Kiki, <laughs> Kiki is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Ja. Ik bedoel, uh, ik, ik denk zelfs dat als ze deze... Deze week en volgende week goed speelt, dan komt ze in de top 10 van de wereld. En dan is geloof ik de derde dame uit Nederland die dat ooit gelukt is. Maar ik, daar wil ik ook Robin Haase bij noemen hoor. Die doet het als heer ook uh, al jaren echt heel goed. Wat willen jullie nog als tennisschool? We hebben ge gehoord wat de hockey heeft. Wat willen jullie? Wat, wat is jullie de grote doel? Nou, ons grote doel is uiteraard dat we eindelijk een eigen hal hier krijgen. Nou, die antwoord. krijg je. We hebben de... Ik, heb het, net gehoord. ik ja. heb het net gehoord. Dus, ja. klaar? Nou, dat weet ik niet. Ik hoop het, maar uh, dan hoop ik ook dat die er volgend jaar 1 oktober staat. Want we hebben deze winter hebben we op het allerlaatste moment gehoord dat we niet meer uh, bij Centerparks terecht kunnen. Dus deze winter moeten we overal en uh, nergens naartoe uitwijken. Ja. En ja, je snapt dat dat met, uh, met zoveel spelers dat het best een lastig uh, karwei is. Ja. Dus ik hoop echt dat volgend jaar 1 oktober dat we in onze eigen hal met onze eigen topspelers kunnen trainen. Het nieuws is al geweest vandaag. De hal komt er voor 1 oktober. We hebben het te horen zeggen door de wethouder. Dus dat zit goed en dan zit, zit ik hier. Joop zitten we gewoon met drie heel gelukkige bestuurders. Gelukkige, supergelukkige bestuurders. Laten we dan maar naar een lekker stukje muziek luisteren. When you are older, unhappy and older, you'll be wondering why. You are older, unhappy and older, you'll be wondering why. Your sons die at war, and your daughters stay divorced, and still you don't know who you are. When you are older, unhappy and older, Love's a sad one Alaska was dit, Alaska was dit, Alaska was dit. Alaska. Ja, we zijn weer in de, ja, we zijn... in de uitzending. Goedenavond. U uh, luistert naar het jaarlijkse uh, altijd leuke sportcafé. Dit keer voor de vijfde keer. En voor de vijfde keer mag ik hier ook aanwezig zijn. Joop van Es en Andy Houtkamp tot 9 uur. En uh, nu gaan we een heel leuk kwartiertje krijgen. Want ik kwam hier aan en het waaide zo heerlijk. Ik was doorweekt en ik zie op het water, op de zee, op die zee waar ik ook al... Heel wat jaartjes uh, dobber, Maar op een hele andere manier zie ik een paar jongens dingen doen. Dat ik denk van, wat is dit? Waanzinnig hè? Echt Die Baanzinnig. jongens zijn niet goed bij hun hoofd. En ik ga ook ietsje verder zitten, want misschien is hij wel niet goed bij zijn hoofd. <lacht> uh, Jurre Bruin. Met je vader. Uh, Jurre en Sander Bruin. Het we zitten is, weer uh, met die microfoons. Ja, we zitten... Ja, we proberen het, hoor het even allemaal aan. goed. Ja, het werkt niet helemaal. Nee, die, wer, die werkt niet. Deze werkt Weet wel. Weet je wat... Neem deze, deze maar even. Die werkt zeker. Deze werkt ook wel. Ja? Oh, nou. Dan moet je wel dicht tegenaan praten, maar... Nou ja, goed. Met, dat is ook de bedoeling eigenlijk. <laughs> ja, goed. Uh, midden in de microfoon praten. Uh, hoe gek ben je? Hoe gek zijn jullie? Gek genoeg. Gek genoeg om leuke dingen te doen en een beetje een kick te krijgen van het kiten. Maar ik zie jullie van links naar rechts gaan op het water. Voor de kijkers van links naar rechts. Dan neem je bijna een aanloop. Dan ga je opeens de lucht in. Dan zie ik uh, een paar uh, pirouettes. <laughs> ja. En dan kom je nog neer ook. Ik ja. denk nou die komen nooit meer neer. Mee, dat is het mooie ververen, van de sport. Hè? Dat is inderdaad. Dag, uh, zijn eigenlijk uh, waar we voor gaan eigenlijk. Ja want en, uh, uh, vanavond zie je opeens uh, en hoor je en voel je de wind. Ja. En ja je hebt, we we, we hebben je? verschillende websites en apps waar we de wind kunnen bekijken. En als we zien dat het uh, hard gaat waaien, uh, de komende dagen dan uh, bereiden we ons voor en dan gaan we naar het strand toe. <laughs> tot welke windkracht gaan jullie het water op? Uh, nou, wel tot uh, 50 knopen. Nee, zeg niet. Ja, 50 knopen is windkracht 8, 9 ongeveer. Okay. Dus, wat, uh, we wat we nu hebben. Nou, nu was het uh, met de vlagen, vijf, 50 knopen, maar het uh, was denk ik vandaag 7 tot 8, de windkracht. Zoiets ongeveer. Het is wel iets, ja, een beetje dan de dan max wat we, wat, wa waarin je nog kan kiten. En dan hebben we ook nog uh, aan tafel een windsurf. Goeroe. Nou, daar ben ik toch wel heel benieuwd naar. Een goeroe in oh, oh. het windsurfen. Uh, Paul Jansen, hoe word je goeroe in het windsurfen en wat houdt het in? Nou ja, dat uh, weet ik ook niet. Uh, de mensen die, uh, ja, zo, zo word ik genoemd, maar uh, ik voel het zelf ook niet zo hoor. Maar, uh, maar waarom word je zo genoemd? Nou ja, ik denk, ja, ik heb vroeger natuurlijk uh, aardig uh, goed uh, meegevaren in het uh, circuit. En ja, uh, ja toen was windsurfen natuurlijk heel erg groot. Ste de van Stefan van den Berg. In de tijd van Stefan van den Berg, ja, precies, in die periode. Internationaal. Ook internationaal, ja, precies. Waarom, Echt het is het begin. Dat, waarom heeft dat dus bijna een stille dood gestorven? Ja, ik denk meerdere redenen. Ik denk dat windsurfen toch wel een wat moeilijkere sport is om te leren dan kitesurfen. Kitesurfen gaat allemaal veel rapper. Als je, als je aan het oefenen bent, dan leert het veel sneller. Dus het is de, de instap voor de, voor de jongeren is een stuk moeilijker. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik durf er nog wel op een uh, windsurfplank te gaan staan. Ja. Maar wat die jongens aan het doen zijn, in geen honderd jaar dat ik dat durf. Hoor. <laughs> ja, maar het is niet zo als je gaat kitesurfen dat je ook meteen allemaal van die gekke sprongen gaat doen. Het is maar een klein gedeelte die dat doet. Ja. Een heel groot gedeelte, die gaat gewoon lekker heen en weer varen. En je hebt heel veel plezier in. Maar, maar... als jij dan uh, windsurfguru bent en je ziet dat de sport toch een beetje ja, wegglijdt, uh, veel minder aandacht en zo. Dan gaat dat ten eerste denk ik aan je hart. Maar ten tweede, daar is een goeroe voor, die gaat dat weer op de been krijgen. Hoe ja, ga je dat doen? Ten eerste, ik voel mezelf geen goeroe hoor. Oké. Okay. Maar um, ik ben zelf altijd heel enthousiast geweest voor die sport, nog ja. steeds. Ik vind het steeds een hartstikke gave sport. En um, ik zie wel dat er weer een, een soort van nieuwe revival aan de gang is. Ja, het staat weer op de agenda voor de Olympische Spelen. Ja, er zijn toch wel weer wat meer mensen die het aan het oefenen zijn. Ik zie ook jongens uh, ouderen die ja. toch weer het oppikken. En uh, het is best wel weer een groep mensen die het opnieuw oppikt. Het is alleen zo als je op de boulevard staat en je kijkt naar zee... Ja, een kitesurfer valt veel sneller op dan een windsurfer. Dus je denkt van, nou, er wordt alleen maar gekite, maar er wordt ook zeker gewindsurft. Ik vind dat uh, een mooie sport. Maar Joop zegt terecht, die gebruikt het woord Olympische Spelen. En dan kom ik weer eventjes bij onze kitesurvers terecht. Hoe belangrijk is het feit dat uh, kitesurfen Olympisch is geworden voor jullie? Nou, kitesurfen wordt Olympisch in Parijs en uh, dat is uh, racen vooral en uh, dus ja, springen. Het is niet dus het uh, freestyle vanaf. of big air, het is vooral uh, course racen eigenlijk. En ikzelf uh, ben er niet heel erg op gefocust, maar jurre denk ik wel. Uh, die is wat meer aan het foilen. dus die uh, is ook nog wat jonger. Dus misschien maak jij wel kans om. Uh, naar de Olympische Spelen nou, te gaan. Uh, jure, oh, ja. vertel het maar. Wat, wat zijn jouw plannen? Hoe, hoe zien de komende 6,5 jaar voor jou eruit? Nou, um, ik vind foilen sowieso echt super chic. Het is gewoon uh, over het water heen vliegen. Je kan super snel gaan en met heel weinig wind kan je gewoon al foilen en kiten. Dus dat maakt het gewoon super leuk om eigenlijk te doen. Maar ook gewoon verder, um, dat het Olympische Spelen schoor vind ik eigenlijk best wel leuk. Okay. Ik zat ook zelf even na te denken om veel voor te gaan trainen. Merk ik natuurlijk gewoon in kite kan je alles gaan doen. Je kan big air, freestylen, foilen, wave ride. Dus je kan zoveel dingen doen en je kan in zoveel dingen altijd beter worden. Dus voor mij is het gewoon meer in alles leuk. Gewoon een dingetje doen en uh, beter worden in foilen en in freestyle en alles gewoon. Even, even uh, Van voor duidelijkheid: foilen is met een uh, ja. grote vin onder je bord. Normaal okay. heb je gewoon een normale, normaal bord waar je ja. over het water mee vaart. Uh, met een foil heb je grote vinnen onder waardoor je boven het water uh, okay. geschoten wordt. En eigenlijk, uh, eigenlijk. Ja, eigenlijk komt die vin uit het water. Ja. En dat zorgt ervoor dat je met minder wind... Uh, al het water op kan. Uh, dat dus is een groot voordeel van uh, minder weerstand. En uh, ja, dat is ook uh, wat Olympisch wordt. Het hydrofoil heet het eigenlijk. Nou, zei jij net uh, Jurre... Ja, uh, dan ga ik me focussen... richting misschien wel Olympische Spelen. Daar heb je geld voor nodig. Sponsoren. En vaak is de beste sponsor... Je vader. Ja. Laat hij nou net naast je zitten. Ja, dat uh, klopt inderdaad. <laughs> <laughs> maar uh, dat is met alle kinderen, die, uh, ja, je blijft altijd sponsor. En, uh, ja, je ziet wel uh, heel veel enthousiasme ervoor terug. Dus ja, ja, ik uh, doe het graag. Ben dus je zelf ook een kaarten? Ja, ik ben uh, een van de eerste kaarten in Zandvoort. Uh, waar met vijf, zes mannen een van de eerste in 1999. Dus uh, ja, hij heeft het een beetje van mij uh, afgekeken. Maar ik moet zeggen, na twee, drie maanden uh, ging hij me alle kanten voorbij. Gewoon ja, beter. Ja. En uh, ja, nu durf ik eigenlijk niet meer uh, naast hem te varen. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen, of heb je dat, doet dat ding het nou, ook, of niet? Ja. Ja? Um, nu hoor ik het weer. Uh, ik kan me wel voorstellen, ik zit dan te kijken, en dan zie ik sprongen van 15, misschien wel 20 meter. Zit je nou nooit even met dat zweet in je handen? Nou, ik kan het... Uh, Jure en Marens ook. Die zijn zo gecontroleerd uh, bezig met die sport. Dus uh, ik heb daar niet meer zoveel... Uh, ligt er niet zo wakker van. Uh, toen hij wat jonger was, was hij was 12. twaalf. Ja, en dan ging hij ook met deze zee buiten. Dan dacht ik van, ja, als hij nu valt... Ja. Ja, raakt hij dan niet in paniek en verdrinkt hij dan niet. Maar ja, uh, nou, dat slijt reden, langzaam weg. De reden dat ik het vraag... Ik ben ooit in Zeeland, dat is de eerste keer geweest dat ik kitesurfer zag... En ik vond het zo indrukwekkend. En ik uh, ben weer terug in uh, Noord-Holland en ik lees een bericht in de krant... ...van een paar echt zwaar gewonden door het kitesurfen. Het is dus wel een gevaarlijke sport. Ja, maar dat is uh, fietsen ook. Uh, ook uh, daar gebeuren ook ongelukken. En met kiten is het zo dat uh, er zijn veel mensen die uh, meer willen doen dan ze aankunnen. Uh, zijn niet zo gefocust. Uh, een te grote kaai met te veel wind. Kennen de omstandigheden niet. En je ziet over het algemeen dat waar de ongelukken gebeuren. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die uh, ja, uh, niet zo goed zijn. Net beginnen. Uh, niet ja, te weinig ervaring hebben. En als je mensen hebt uh, uh, ja, die langer varen. Ik uh, ja, wil ook niet alles zeggen. Zijn ook, ook hier mensen op de club die zijn wat ouder. Die varen heel lang. Maar ja, die zijn wat ongelukkiger en wat... Uh, ja, laat maar zeggen... Minder soepel. Minder soepel of ja, minder, minder sport ook, aangelegd. En dan, uh, ja, dan heb je gewoon kans dat je wel eens uh, over een hekje gaat. Het uh, is uh, twee ja. minuten voor acht. We gaan uh, straks met jullie verder praten. Want ik ben naar nog veel meer dingen benieuwd. Zeker ook met het oog op Olympische Spelen en dat soort zaken. En het oog op morgen. Bijna met het oog op morgen. Maar we hebben natuurlijk ook nog even lekkere muziek. Zo rond de tijd van acht. Op ZFM.